staat op geweten, het alles en overmoed. Hij werd tot twintig jaar veroordeeld en voor de helft reeds uitgeboekt. Snachts op zijn harde legersteden vroeg hij zichzelf en steeds maar af. Zal ik het einde ooit beleven? En zo'n onmenselijke zware straf, Want het mensdom, dat kent geen genade Voor een die iets heeft misdaad En hij blijft voor de duur van zijn leven Zijn Op zekere dag luidde de klokken En masmuziek klonk tot en door De bewaker kwam en sprak je gratie. Dus morgen vroeg naar huis toe hoor. De kroon schonk hun genade. Ook jou scheldt zij als alles kwijt. En met de tranen in zijn ogen snikte hij: dank u, majesteit. Want een mensdom, dat kent geen genade. Voor de duur van zijn leven met de last van zijn misdaad. Eerst ging hij naar zijn vrouw en kinderen, maar die ontvangst was ijzersdroef. Want niemand heeft er graag visite van een ontslagen tuchthuisboef. Toen ging hij naar zijn stamcaféetje, waar hij reeds kwam tien jaar geleden. Maar één voor één lieten zijn vrienden. Hem met de kastelein alleen. Want het, het mens toch, dat kent geen genade. Voor hem die eens iets heeft misdaan. En hij blijft voor de duur van zijn leven. is dat belangrijk? Toen vroeg hij om wat schrijven hoefde en snikkend schreef hij majesteit bij het huwelijk van uw jongste dochter, schoot u mij alles, alles kwijt. Maar niemand die me nog wil kennen, en daarom smeek ik koning in. Ach, wees nog één keer mijn genade, en trek mijn gratie maar weer in. Van de kroon de eindelijk genade Voor hen die eens iets heeft misdaad En hij blijft nu niet meer voor zijn leven Met de last van zijn misdagen